Absoluut Gehoor door Jacques Peters en Christophe van der Loo Regie Marlies Cordia uh, I aus uh... weiter fernen Kijk eens aan. Is al goed zo. Ja, dank, dank u wel, hoor. Hallo. In de stijgers. Gevo wel renovatie fetichisme. Links van de foyer... En dan de tweede deur rechts, meneer. Vajje. Oh ja. Nou ja, ik loop wel even met u mee. Nou, meneer Coulet, je zit al klaar. Kijk, en dan gaan we hier naar rechts. Hier? Nee, die andere. Zal ik je jas in? Weet u wat dit is? Een pauze. Het is mijn gewoonte, mijn repetities, te beginnen met een pauze. U zult er snel genoeg aan wennen. Toen ik in Berlijn... ...maler deed, ook de derde symfonie... ...kon ik me geen pauze permitteren. Tijdnood, het was een fiasco. Mag ik haar nog eens... De pauze. Hoort u? Het verschil. Twee pauzes even lang, maar ze lijken verschillend van duur. De pauze heeft alles te maken met voorkennis... U wist niet dat de eerste stilte een pauze was. U dacht, hé, hey, wat stil, wat gebeurt er, waarom zegt hij niets? Dat is te laat, dat kent ons niet, komt binnen en dan niets. Geen woord, onbeschoft, maar spannend, dacht u. Wel nu, de tweede pauze zet ik duidelijk in en tikt ik duidelijk af. Zelfs de portier weet dat dat een pauze is. Iedereen zit dus zijn tijd uit en wacht tot iemand aftikt, in dit geval ikzelf. Ik zou graag de komende weken, waarin wij de derde symfonie van Mahler instuderen, zien dat u iedere noot beschouwt als de eerste pauze die ik u liet spelen. Iedere toon voor de luisteraar volkomen onverwacht, met de zweem van de dubieuze, zodat de mensen denken: hoort die noot hier? Als ze twijfelen, is het volgens de partituur de juiste toon, dan heeft u zich uit. ...nemend van uw taak gekweten. Als ze denken ze zitten te laat in... ...dan zijn wij exact op tijd geweest. U dacht dat ik op deze repetitie te laat kwam... ...maar ik was precies op tijd. Stil. Ik hoor iets. Wie ouds zwaiter verne. Een misverstand mag ik hopen... ...een betreurenswaardig neem ik aan... Zo ongetwijfeld het gebouw hiernaast zijn dat in de stijgers had moeten staan, dat een nieuw verfje krijgt. Maar je zult zien, het is geen fout. Het is in dit land op het ogenblik de bedoeling het muziekhuis in een nieuw jasje te steken. Ik had het kunnen weten, Nederland. Mijn god. De winterschilder is er weer. In Argentinië, Buenos Aires 78, had ik in deze derde symfonie een solist op de posthoorn die zo onvoorstelig... Telbaar miserabel blies dat de toehoorders elkaar in de zijpoorten... en mompelde de winterschilder is er weer. Een concertzaal in de Stijgers, wat is dat voor een belediging? Toen ik vorige week opbelde om alles te checken, zei de directeur, meneer Coulee, houd er rekening mee dat mij momenteel in het muziekhuis de onderzoekt. U begrijpt, ik stond paf, fundamentenonderzoek, staan ik, ik doe niets anders. Laat uw orkestleden daarmee doorgaan, en wat zie ik? Arbeiders die dik op de maat van hun transistorradio en alleen fluiten wanneer er een lekker wijf langskomt, en dat noemt men fundamentenonderzoek. Doe zo ja, niet wijnen, erbarmelijk! Dat is toch geen akoestiek? Laten we eens proberen. Neemt u derde deel, nummer 4, maat 61. Ja, alleen voor de akoestiek. Vanaf de 61ste fortissimo, ja... Deprimerend. Lijkt hier wel een gotische kathedraal. Maar misschien kan het droger. Het moet droger. Langzamer. Nee, droger. Ingetogene misschien. Nee, droger. Nog eens. Vanaf 61. Stelt u zich voor dat u in een vochtige kelder zit. Voor het evenwicht. U moet de ondergelopen kelder droog spelen. Zijn we zo, hè? Fortesimoo. Is het gehoord? Een aanmerkelijke verbetering. Gering, maar aanmerkelijk. Voor het orkest, althans. Maar de solo is onmogelijk. Dat kan hier niet. Uitgesloten. Wie speelt de solo? Uh, welke solo? De posthoorn, natuurlijk. De kern van het derde deel van de hele symfonie. Welke solo? Meneer Coulé? Ja? Ik heb de solo. Zegt u nou zelf. Dat kan toch niet hier. Nou, ik, ik De weet... solo. Bovendien, het balkon is te dichtbij. Maler schrijft voor dat het postdoorn vanaf het balkon wordt geblazen, maar het balkon is hier nog geen 10 meter van het podium. Je kunt er bijna tegenaan leunen. Zo kun je toch geen afstand suggereren. Wie oudswaai ter verne, zegt de partituur. Ja, nee. Niet verne, maar wij ter verne. Maar dan legt hier de vinger op het centrale zenuwstelsel van de muziek. Het nemen van afstand, het afstand nemen. Die als verne. Ja, maar we moeten horen. Als wij ter verne. Minder dan een echo, vrijwel niets. Eh, misschien als ik een demper zou gebruiken. Op de post hoor. Een demper. Bij welke maat begint u? Welke maat? Uh, 255. 255. 55. Staat er bij maat 255 dat de posthoorn voorzien moet zijn van een thermometer? Nou wel. U hoeft alleen maar muziek te maken, noten te spelen, op tijd in te zetten en ja, natuurlijk de pauzes in acht te nemen. Wie als wij te Vijf jaar om uit te vinden dat de posthoorn de kern van het derde deel is en nog eens 22 jaar om tot het besef te komen dat het de sleutel tot de hele symfonie, de gehele derde symfonie van Gustave Mahler is en u denkt dat een damper uitkomst biedt. Hier wordt geen nood gespeeld totdat het vraagstuk van de posthoorn is opgelost, het zogenaamde posthoornprobleem. Deze hele symfonie rust op de posthoorn. Alles hangt af van de plaats van waar de solo gespeeld wordt. En die plaats hangt af van de afstand. En die weer van de akoestische verhoudingen. En pas wanneer de akoestische verhoudingen duidelijk zijn... kloppen... letterlijk... pas wanneer de plaats is vastgesteld... de enig mogelijke plaats... kunnen wij beginnen. Ja, ik weet het, dames en heren, u verveelt zich en wij vervelen ons allemaal. Vertelt u mij eens, wat is er achter die deur daar? De, die de groene. groene. De groene, de stemkamer. De stemkamer. Je zou toch zeggen, dat moet daar kunnen. Wat voor vloer? Vloer, um, parket. Planken in de stemkamer, klompen, tulpen, vinger in de dijk, parketvloer in de stemkamer. We zullen het eens proberen. Meneer de solist. wees u zo vriendelijk en gaat u naar de stemkamer. Ja, speelt u vanuit de stemkamer. Ik laat maar op uw partij. Uh, dat we horen hoe het klinkt. Ach, u bent slechter been. Neemt u me niet kwalijk. Een kwaardige plaats voor een stemkamer zo dichtbij zou oh, uh, zijn. Uh, meneer Coulé, zal ik de deur ook dicht doen? Ja, sluiten! En gaat u in het midden van de Kamer staan. Midden van de Kamer. Kan. Zo kunnen. Nee, te veel. Te hard. Ja, stop u maar. Genoeg. Genoeg gaat de man zeggen dat je op kan houden. Dat, dat is het dus helemaal. Niet. De reinste perforatie -acoustiek. De muren lijken hier wel van karton. Of in Oost-Groningen zitten. Te hard, hè? Veel te hard. Ja, te hard, hè? Nee, niet u. U niet, beste man. Het klonk te hard. Wie als uit de fenne... Oh, was ik maar componist geworden van Trio sonaten, enkel dubbelconcept. Niet gaan zitten. Wacht, blijft u staan. Wat zou u ervan denken als wij, u en ik, met z'n tweeën in dit gebouw... op zoek zouden gaan naar de juiste plaats voor de postgronds? Uh, ik, ik had zelf gedacht aan... Ah, uh... ja, de gang, maar natuurlijk. Ja, ja, ja de gang. Ja, waarom heeft u dat niet eerder gezegd? De gang, dat heeft lengte smal en toch lang. En waar doet ons dat aan denken? Een demper. Nee! Schrappen, streep door jouw zwartig verne. Laten we wat het is en eroverheen lezen. Geen gek idee. De gang, de gang. Komt deze deur hier ook op de gang uit? Uh, weer vanaf maat 255... Ja, begin, ja! Dat kan het alsjeblieft. Een beetje! Je moet dan beseffen wat er hier... Afvrijelijk! Oh, dit verdient we niet! Nu is het genoeg. Gaat u met me mee. Er moet toch ergens in dit gebouw een plaats zijn. Al komen we terug op ons standvlees. Maar het, het orkest, meneer Coulet. Kom nou, kom nou, kom nou, kom nou. Dat stelletje. Uh, uh, Niets nut naar veranderen. Totdat wij de plek gevonden hebben, bestaat er geen orkest meer. Ik uh, vermoei u toch niet al te zeer. Oh nu. Hoe is de naam? Baart, meneer Collé. Baart? Baart. Mijn naam. Hoor je niet vaak. Met A-E. Ja, baart. Maar wacht eens. Met een T. Met een T. Maar er was toch een glazenier die baart heette? Dat was mijn vader. Uw vader? U bent de zoon van Baart? De zoon van Baart. Joep Baart, die na de Tweede Wereldoorlog... de ramen van de grote, gotische kathedrale heeft gerestaureerd. Rijms, Schachter, Canterbury. York, York natuurlijk York En Keulen? Nee, Keulen niet, meneer Coulet. Keulen heeft hij niet gedaan. Keulen niet? Ik had zweren. Die moet toch al ver, ver in de tachtig zijn? Hij is al tien jaar dood, loodvergiftigd. Verschrikkelijk. Mijn moeder was altijd bang dat hij longontsteking zou krijgen... omdat hij altijd in die tochtige kathedraal op hoge stijgers stond. Hoe gotischer de kathedraal, meneer Baert? Hoe tochtiger de stijgers, gelooft u mij. Waar geen ramen zijn, heerst de tocht. Voor een glazenier is niets zo gevaarlijk als de tocht. Hier, nee, de kaderoben. Mooie plek, met al die jassen. Legt u die jassen eens over de, over de klanktrechter? De, um, jas over klanktrechter. ja. Ja, speelt u maar. O, een beetje dof. Te veel damper. <lacht> um, misschien dat we het in de koffiekamer kunnen proberen. Ja, natuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Proberen, altijd proberen. Proberen. Glas in loodvergiftiging. Hij zelf zou het liefst zijn gestorven in een van die kathedralen. Van de stijgers. Van de stijgers? Van. Ah, een val van de stijgers. Je ziet nog eenmaal al je glas in lood aan je voorbij gaan. Een snelle gotische glazeniersdood. Ja, hij was al op leeftijd 83. Maar toch loodvergiftiging op je 83ste. Metaalmoeheid. Ja, moe, moe. Dat woord is het. Waar haal ik het vandaan, vraag ik me af. Het geduld, het medeleven. Ik dirigeer geen maler. Ik dirigeer moeheid. Alleen al puur fysiek de moeheid om af te tikken. Soms, soms tik ik twee maal af. Zonder dat daartussen ook maar één noot gespeeld is. Dat is vermoeiend, meneer buiten? Ah. ah, dan moet dit de koffiekamer zijn. Dames, mogen wij twee kop Koffie. Hoort u dat? Hoort u dat? Kijk, dat bedoel ik. Let op. Heeft u ook cappuccino? Ja, dan, meneer. Huh? Huh? Mag ik er dan twee? Oh, dan. Uh, nou, ik, Hoort ik, u ik, dat dan niet? ik, ik heb liever. Hoort u dat niet? Wie ausweiterferne. verne. Dit is wie ausweiterferne. verne. Zoals die vrouw spreekt, zo moet u blazen. Ja, dan, Vorig jaar op Sardinië werd de posthoorn solo gespeeld door een vrouw. Wij zijn daar al een week bezig komt ze vanochtend bedremmeld naar me toe... en zegt, ik ben mijn posthoorn verloren. Ik zeg, verloren? Ja, zegt ze, bij het schieten. Kijk, er is twee kapotje, alstublieft. Hoi je, je? Als het dichtbij is, is het helemaal niets. Dan is iedere diepte, iedere subtiliteit, iedere afstand... uit de klank verdwenen. Zelfs wanneer ze, als, als ze fluistert, is het als een schipstoeter. U denkt geen koffie? Geen cappuccino? De, de melk. Te veel? Te veel melk? Inderdaad, daar hou ik ook niet van. Alles waar ik te voor staat is niet goed. Behalve te bed en tevreden zijn mijn vader altijd. Um, ik mag geen cappuccino. Op last van de dokter. Melkallergie. Overdadige slijmvorming in de slokdarm. Slijm, natuurlijk. Melk zet aan, melk is de dood voor alles. Wat zingt of blaast, dat is bekend. Maar ja, bijvoorbeeld, Callas, dronk nooit melk, geen druppels. ze zwoer bij bananen. Ieder concept als ze een banaan, een weldadige werking op het stemorgaan. Wij hebben al hele carrière aan Chiquita te danken. Ah, Callas, moeilijke vrouw om mee samen te werken, luisterde nooit divas in het algemeen. Ze wist dat ze omringd was door mensen die haar alleen maar napraten. Liet tientallen malen een orkest in de steek, maar wat een uitstraling. Wat een présence. Ze was er. Aanwezigheid. U denkt toch niet dat ik u in deze koffiekamer ook maar een noot laat spelen? Ik ben Mooi, mooi, mooi. Wie als wij er verder. Uh, meneer Coulet, ik wou even naar het toilet. Nee, nee, nee, dat kan niet. Dat heb ik al een keer geprobeerd. Houd rust, Halle, Utrecht, de Solo, in het damestoilet. Uh, nee, nee, niet om te blazen. Oh, jammerlijke vergissing, mijnerzijds. De solist was invalide. Ik deed hem in zijn rolstoel tot in het toilet. Vak naast het maandverband verbrandingsapparaat, wat een woord. En met dat laatste had ik geen rekening gehouden. Dwaas. Herhaling is dodelijk. Traditie is knoeiwerk. Is dit de eerste keer dat u de solo speelt? Vorig jaar was het er bijna van gekomen. Maar het concert is niet doorgegaan. We zijn niet verder gekomen dan de eerste twee delen. Toen viel de dirigent in de orkestbak. In de orkestbak? In de orkestbak. Lang uit. Hij schrok van een inslaande heipaal. En van de valse inzet van de eerste violist... die dacht dat het geluid van de inslaande heipaal... een teken was van de paukenist. Ja, die, die, die paukenist, die had last van een zogenaamde polkenpols. Dat is zoiets als een tennisarm, een, een maar dan zonder bal. Hoe is het met hem afgelopen? Oh, hij is er uiteindelijk aan geopereerd. Maar als pokenist? Nee, de dirigent. Hoe is het met hem afgelopen in de orkestbak? Oh. Lang uit. Ja, ja hij, hij had geluk. Hij viel op de harp. Maar toch, zijn kootjes waren verbreizeld. Hij heeft het de tweede deel nog uitgedirigeerd met verbrijzelde coaches... en zonder eerste violist die na de valse inzet de orkestbak huilend had verlaten. Ik kwam hem in de gang tegen. Hij vertelde me wat er allemaal gebeurd was. Want ik was natuurlijk voor mijn solo op weg naar het balkon. Het balkon? De solo? Op dit balkon? Ja. Uh, nee, uiteindelijk. Niet natuurlijk. Want we kwamen niet aan de solo toe. Oh, gelukkig maar, ik dacht al... Ze zullen toch niet. Ook hier binnen. Waar komt dat geluid vandaan? Ik denk van de schilders. Kunst in aanbouw. De muziek verworden tot aannemersbedrijf. Maler Callas Coulet, dat zijn de hoekstenen, meneer Baard. En wat zie ik? Stijgers. Aanstoot geven de mannen in witte jassen. Kijk, de winterschilder. Plafonds die gewit worden. Terwijl toch iedere conservatoriumportier weet dat de akoestische kleur bij uitstek zwart is. Zwar. Pik zwart. Pik zwart. Dat die verf altijd zo moet stinken. Afbijtmiddel, niet op de doorlopen. Ja, dat is levensgevaarlijk! U bent hier in een muziekhuis, heren. Weet u dat? Muziekhuis! Mensen met gevoelige ademhalingsorganen verbruiken geen afbijtmiddel. En zet u alsjeblieft dat geblaar af. Zo kan ik toch niet meer te praten? U heeft toch geen bezwaar tegen wanneer wij voor een ogenblik uw stijger gebruiken voor een experiment? Duurt maar even, het zal u snel genoeg duidelijk worden. U kunt. Nee, nee, nee, nee, nee, u kunt boven blijven. Althans voorlopig. Wat dacht u ervan, meneer Baart, daarboven? Dan dat de schilders u kunnen helpen. Dan geef ik de posthoorn aan. Ach, helpt u, meneer Baart, even de steiger op, meneer Solist. Hoe hoog is de steiger eigenlijk? Meter op drie, zo te zien. Waar zouden wij zijn als wij op onze ogen afgaan? Het gezichtsvermogen is een dwangbuis, meneer de winterschilder. Dwangbuis. Ik wil horen hoe breed iets is. Horen hoe lang, horen hoe diep, horen hoe hoog. Horen hoe hoog? Luister! Wanneer u bijvoorbeeld meneer Baart daar het woord. maandverband verbrandingsapparaat laat zeggen. Maandverbrandingsapparaat? Maandverband verbrandingsapparaat. hoort u een totaal ander woord. dan wanneer ik hier beneden zeg. maandverband verbrandingsapparaat? Dat scheelt zeker twee meter. Ach, geeft u de posthoorn even door. Als ik niets hoor, dan kan ik wel ophouden. Ach, wat is er met ons aan de hand? Wij waren een team, zogezegd. mijn halfzus en ik, zei de posthoorn, ik op de bok. Op een keer. De solo breekt aan. Maat 255. Rubinstein in de zaal. Jodie Menuhin. Anatoly Sharansky. Ik kijk naar het balkon en alles wat ik zie... Geen zus. Duizend doden gestorven. Angst zweet, mijn heren. Dan hoor ik heel in de verte... De posthoorn. Wie houdt zwaait ter verne. Zeker tien muren ertussen. Tussen ons en de posthoorn. Tussen mij... En mijn halfzus iedereen houdt zijn adem in en de klank van de posttoon wordt zwakker en zwakker en zwakker uiteindelijk zeer zwak verdwijnt speelt u meneer Baart nu Australië zegt men dat ze woont zuidelijk half van het zusje in enkel steken, niet eens een brief. Als we over stilte praten, weten we niet waarover we praten, omdat we niet kunnen weten waarover we praten. Dus maken we muziek. Om de stilte te markeren. En dat is pauzemuziek. Speelt u door, blijft u doorgaan. En bent u aan het einde gekomen, dan begint u opnieuw. En weer opnieuw. En weer. Zusje. Zusje. Susje. Silas. Please. Zie je geen familie reunie? De kwestie met de posthorensolist solist is voltooid. En nu wij. Collega Baer bevindt zich thans bovenop een steiger naast de Winterschilder. De rollen zijn omgedraaid, niet hij valt in, maar wij vallen in. Opperste concentratie van het gehoor, niet fout halen. Ja! Daar komt ie! Attentie! Ja! Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Symfonie, niet cacophonie. U bent de buitenkant, beseft u dat dan niet? De verpakking van de posthoorn-solo. Maar wat hoor ik? Een kudde olifanten, tetteratetetetet. Door de solo, tetteratet door elkaar, alles vertrappend, regelrecht richting slachthuis. Deze plek is een cultuurabattoir. U bent. de buitenkant. de stijgerfassade, precies. de geschenkverpakking die je er gretig vanaf krijgt op zoek naar het geschenk. Maar wij krijgen niets geschonken hier. Wij krijgen niets cadeau. Hier niet. Weet u wat u doet? Ik weet een hele. goede oplossing. Dat ik daar niet eerder aan gedacht heb. Natuurlijk. Gaat u maar. Gaat u maar naar buiten. Verlaat u de zaak. Allemaal. Als er iets is dat als wij ter verne moet klinken. Dan bent u het wel. Het orkest. De buitenkant. Waar u hoort. Jazeker. Beklimt u de stijgers. Tegen de gevel. En u weg, weg, weg. Allemaal ja. En zeg ik orkest. Dat bedoel ik het hele orkest. Oh, u gelooft mij niet. U denkt dat ik het niet hoor, hè? Dat fluisteren. Waar is paard? Waar zou die geweest zijn, de paard? In de koffiekamer? Jazeker, in de koffiekamer. En misschien wel op het toilet. Achter mijn rug. Die insinuaties. Zodat ik het gehad zou hebben met mijn zus. Met mijn halfzus. Dat ik me daar voor 22 jaar afgebeuld. Met. Doe zo'n ja, niet en, en, en, en, en, en. Oh, mens, die 23 jaar. O, oh mens schiep acht. En wat krijg je? Achterklap over de half zes. Precies, ja. Die kant op. De buiten, De buiten, De polk En neem maar mee. Neem maar mee. Hart. Maakt niet uit. De steigers op fruit, Allemaal weg. Weg. Afstand. afstand, afstand, afstand, Weg. Concertmeester, kom hier. Kom terug. Als het orkest op de stijger staat, geeft u mij een teken. Dan kunnen we beginnen. Drie slagen op de balk, Dat is het teken. Drie slagen op de balk En zegt u tegen meneer Bart... Door te gaan. Doorgaan. Ook als er niemand meer is, geen mens, doorgaan. Geef al renovatie, fetichisme. Horen jullie? Nee, nee, natuurlijk niet. Wie jouw zwaait er verder? gestoord. Pas met tien muren tussen ons zijn wij verstaanbaar absoluut gehoor gestort. Door halfzus opgesloten in een geluidsdichte kamer. Stil te leren kennen. Witte muren, melkallergie, halfzussen, maandverband, verbrandingsapparaten. Oh, mens, die Tetter, tetter, tetter, De maand, anders wordt het zusje kwam. Aftikken. Aftikken, collega. Alles aftikken. U heeft geluisterd naar Absoluut Gehoor, geschreven door Jacques Peters en Christophe van der Loo. Rolverdeling: Jules Coulet, Huip Broos. Posthoornsolist Bart, Gila Vrijsen. Taxichauffeur en concertmeester: Peter Paul Muller. Portier en schilder: Jan Wechter. Koffiejuffrouw: Maria Lindes. De posthoornsolo werd gespeeld door Jos Verspagen. Techniek André Janssen en Leon Dubois, ruggie Marlies Cordia.